Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op meerdere stations in Nederland beginnen op dit moment demonstraties om aandacht te vragen voor de Palestijnen. Onder meer in Almere, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam gaan demonstranten in groepen op de grond zitten. Op NS-stations dus, twee dagen geleden, was er ook al zo'n sit-in op Schiphol. De mensen in het Belgische West-Vlaanderen zetten zich schrap voor nog meer regen. Het water staat er al dagen extreem hoog. Consplint Kiesia Hekster vertelt dat er elke druppel er eentje te veel is en er niks meer bij kan. Ik kom net bij de brandweer vandaan. Daar zijn ze aan één stuk door bezig met het vullen van zandzakken. Die overal in de regio hier verspreid worden. In de hoop dat het nog droog gehouden kan worden. De huizen er zijn toch ook al flink wat aantal mensen geëvacueerd inmiddels. Volgende week zullen er wel een paar drogere dagen aankomen, maar daarna begint het weer te regenen. Een persoonlijke aanpak werkt vaak niet bij criminelen die vaak de fout ingaan. Dat blijkt uit onderzoek in Amsterdam. De onderzoekers keken naar de aanpak daar waarin 600 veelplegers van inbraken, straatroven en mishandelingen persoonlijk worden begeleid. Maar het blijkt weinig zin te hebben, omdat de veelplegers vaak geen motivatie hebben om hun gedrag aan te passen. En dat komt bijvoorbeeld weer doordat sommigen een licht verstandelijke beperking hebben. En bewoners van een seniorencomplex in Amsterdam hebben het superzwaar nu. De verwarming werkt slecht, liefde doen het de helft van de tijd niet en ze moeten ook al drie weken koud douchen, vertelt een bewoner aan AT5. De auto-inwoner van dit het pand is 102 jaar. Uh, die kan ook niet meer douchen. De, de Mensen die krijgen uh, thuiszorg. Thuiszorg loopt te klagen dat ze ook in ieder geval niet meer... Uh, die mensen kunnen wassen normaal. Uh, voor die andere mensen lijkt dat dat helemaal een ramp. Ja, de woningcorporatie zegt dat ze er alles aan doen... maar dat reparaties soms langer duren... omdat ze niet aan onderdelen kunnen komen. En dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. En vannacht koelt het flink af. Op sommige plekken tot rond het vriespunt. Morgen vooral een droog en zonnig dagje... Met AZ wel kans op een bui en dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat 150 kilometer file. De langste files staan op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Zween een half uur vertraging. Daar ligt olie op de weg, één rijstrook is dicht. A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het de plein en Akersloot, 10 minuten onthoud. A27, Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Emenes. 10 minuten. De N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen Spijnbouw en na aansluiting met de A22. 20 minuten.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 Heel handig als ik die ook er even bij pak. Ja, deze deze hoor, die was een erg rommelig begin. Maar goed, ik had ook mijn spullen denk ik niet helemaal op hoorde. Veargal uh, Sharky, wat minder bekende hit van hem. En omdat ik zelf op de achtergrond nog met druk met een aantal dingen bezig ben, wat langere nummers. Dit is er een van: Clivier en Cole en de Net een beetje zo'n schaker, Want ik heb hier een laptop en ik heb voor mijn snuffert een heel groot ding. En dan schijnen er ook nog allerlei bestandjes links en rechts niet te kloppen met databases. Dat is alles wat er op de achtergrond speelt. Deze wordt draait door. Maar George Michael heb je in ieder geval kunnen horen met Fast Love. Daarvoor Glivile en Cole. Oftewel, ze heeten vroeger nog de CNC Music Factory... En we gaan uh, vooral verder met wat onbekend uh, materiaal, want het uh, komt uit Frankrijk. En de dame heet in kwestie Emma Goldberg, Could You Be Mine? I wanted to quit you for a while, just walking with you by your side, too many things I should deny to you. Elton John met de Bordersong. Daarvoor hoorde je Ebba Goldberg met You Could Be Mine. Ho! Ho! Dit is even uh, vaktechnisch. Dan, is, dan ben ik uh, te vroeg uh, klaar wat betreft het hele verhaal... rondom het, uh, de, de, de, de hoofdlijnen van het nieuws. Uh, nee, want er zitten hier af en toe ook uh, dingen... waar we normaal gesproken eigenlijk niet uh, toekomen... binnen Alternative FM. En dat zijn meestal... Muziekwerken uit het uh, buitenland. En daarom uh, gaan wij ook eventjes een kijkje nemen over de grenzen. En uh, dit is ook uh, eentje die binnengekomen is. Nou, je wil niet weten waar die vandaan gekomen is. Maar hij is uh, uiteindelijk in de bak van uh, 3 voor 12 Noord-Holland teruggekomen. Die mensen die denken van uit Australië, nou dat uh, gaan ze wel doen. Nee, want je moet toch echt een Noord-Hollandse linken. Dat is Australië toch zeker niet. Tenzij het een provincie is geworden. Voel Nelson, tot aan de. De hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. En de regio. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De kotter die ruim drie weken geleden vermist raakte op de weg naar Congo is gevonden. Het schip is op de radar te zien voor de kust van Nigeria... maar het is nog niet gelukt om contact te krijgen met de bemanning, zegt de politie. Twee jongens van 16 en 18 zijn in België aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de bezwaren mishandeling van een trambestuurder. De trambestuurder zit thuis met een hersenschudding en kan nog niet werken. Politie en de Belastingdienst hebben een kantoorpand in het westelijk havengebied van Amsterdam gecontroleerd. Meerdere ondernemingen komen voor in politieonderzoeken als Madafide webwinkels en hebben te maken met belastingfraude. Het weer overwegend droog bij een graad of 9. Maggie Riley hoorde je met uh, Mike Oldfield. Nou, ik heb uh, nog uh, heel veel tijd nodig, dus gooi er eens even een hele lange er tegenaan.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 klassieker, deze van Kate Bush daarvoor trouwens ook 12 inch uitvoering, beter gezegd een uh, volle lengte uitvoering van Papa was a Rolling Stone met uh, The Temptations het is 5 uh, minuten voor 7, straks uh, gaan wij een alternatieve VM doen, waarin live muziek van Joyce Martens zij uh, was ook al eens eerder te gast bij Fred Heij, kan ik me herinneren en ze doet het vanavond nog een keertje overnieuw, maar dan bij ons. En dit is tot en ter afsluiting van dit programma Israël Nash. Of Israël Nash. En hij gaat in de Tolhuistuin binnenkort een optreden doen. Maar dit is van een album van een paar jaar terug. Het nummer dat heet Closer.